Oost-Europese truckchauffeurs worden uitgebuit bij de transporten van nieuwe auto's van Mercedes. Volgens onderzoek van de FNV krijgen de chauffeurs voor het transporten 200 euro loon per maand en 17 cent per kilometer. Verder zouden de chauffeurs ook weken achter elkaar in te kleine cabines leven om zoveel mogelijk voertuigen op de vrachtwagens mee te kunnen nemen. De mercedes transporten worden verzorgd door een Roemeense vestiging van een Oostenrijks bedrijf. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op het onderzoek. Mariah Carey heeft haar concert morgen in Brussel afgezegd. Via Twitter laat ze weten dat ze dat doet voor de veiligheid... van haar fans, de band, de medewerkers en haarzelf. Het concert zou plaatsvinden in Vorst Nationaal... een van de grotere concertzalen van België. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag wel meer sluierwolken... bij 12 tot 15 graden. Komende nacht gaat het vanuit het westen opnieuw regenen. Bij de paasdagen is het wisselvallig weer... met morgen kans op onweersbuien. Maandag kan het aan zee stormachtig waaien. Dit was het in OSF. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB.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 Wie het als opening van het tweede gedeelte vindt het radioprogramma die stoelbak leeft op de radio fijn dat u toestel op aanstaan. en uh, het is vandaag 26 maart. Doen we doen even een klein greepje uit het, uh, uit het verleden allemaal. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? En dan wel op 26 maart. Oh nou vertel ik. Uh, ik heb... Ja, in 1872. Ja? Op deze dag uh, was er bij Owens Valley California waar je ook de Sierra Nevada hebt. Daar ontstaat een aardverschuiving over 50 kilometer lengte. Oh, nou, dat is toch wel, wel heftig? Dat is zeker wel heftig, ja. over 50 kilometer ja. gewoon. Ja, <laughs> dat is net, het is uh, gewoon heel Noord-Holland bijna. Ja. Uh, gaan we Noord-Holland wat verschuiven dan. In uh, 1964 op deze dag woont Martin Luther King en uh, Malcolm X een, een debat bij over namelijk de Civil Rights Act. En uh, daar gingen ze over praten om uh, zwarte en blanke dezelfde rechten te geven, ook met stemmen. Want dat was helemaal niet goed geregeld in de jaren 50 en jaren 60. En uiteindelijk in twee, op 2 juli van hetzelfde jaar wordt dus uh, de, de, de gelijke rechten van kracht, blanke en zwarte hebben dezelfde rechten, kunnen ook stemmen. Dat had wel wat voeten in de aarde. En sowieso is het wel leuk om over Malcolm X wat dingen te lezen. Malcolm X is ja. ook al langer weer dood. Volgens mij ergens 68 is hij omgelegd door zijn eigen volgeling ook. Van Nation ja. of Islam. Maar was hij nou echt zo'n uh, zo man met wapens? Want je hebt van die films van Malcolm X. Is ja. dat op hem ge, gespeeld? Mel dat... Malcolm X was dus eigenlijk een zwarte de racist. De... Een zwarte rest. Dat was, zwarte oh, hij okay. was gewoon tegen de Whitey's. Daarvoor ah. heeft hij ook zijn naam. Uh, hij heette eigenlijk Malcolm Little. En Malcolm Little, ja, dat was de slavennaam. En dan had hij zoiets, ja, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. <laughs> niet om, oh, niet omdat dacht, hij klein is. En <laughs> zich, de maar, neger die Little heet. Ja, nee, dat ja, kan gewoon niet. Dat kan niet. Nee, hij nee. zegt, dat past helemaal niet. En uh, als je op YouTube uh, zoekt, dan kom je een leuk filmpje tegen waar hij in het uitlegt. So that when you see a Negro vandaag. who's named Johnson. If you go back in his history. you'll find that he was once his grandfather. or one of his forefathers. was owned by a white man who was named Johnson. Precies. Hij is gewoon, die, die negers zijn gewoon vernoemd, zegt hij. Na, uh, na de eigenaar. Dus dat is niet echt je naam. Zijn echte naam. Zijn echte naam is verloren gegaan destijds. Ja. En dat is gewoon schandaal. Vandaar dat hij gewoon X noemde. Malcolm X. Net zoals Cunta Kinte, hè? Dat ja. is uh, hetzelfde. En hij was echt fanatiek tegen de, de, de, de, de zwarte. Hij ging nog eens veel verder. Martin Luther King. Uh, uh, ja, en dat. Uh, ja. Ja, dat is hem uiteindelijk ook van taal geworden. Ja. Goed. Wat um, was ik nou... Net, ik had net, ja, wat is er nog ja, meer? Ja, ja, in 1979. Is Israël en ja? Egypte tekenen een vredesverdrag, Waarbij Egypte het eerste Arabische land is dat Israël erkent. Nou, dat is dan toch ook wel een uh, niet te missen... Uh, no? niet de dag. Gewoon gewoon... <laughs> ja. De, okay. ja, het eerste Arabische land dat Israël erkent. Ja. Nou ja, er zijn er volgens mij nog steeds een aantal die Israël nog steeds niet erkennen. Maar, nee, dat blijft Israël altijd vrouwen. wel een puntje tussen de Palestijnen en ja. Israël. Ja, dat is wel afschuwelijk gewoon. Nou, uh, andere dingen zijn is dat ik wel, wel interessant. Ik zit op mijn iPad ontzettend te kloot om dingen voor elkaar te krijgen. Oh, wacht. Eh. Uh, Ah, jezus, dit armoedig De worden. slinger van Foucault in 1851. Ik vind het toch wel leuk om te zeggen. Ja. In het Panthéon in Parijs... demonstreert de Franse wetenschapper Léon Foucault... met een slinger van 67 meter. Dat is wel een hele grote slinger. Ja, dat de, de aarde Scheletten draait. Van. Hoe hij dat precies gedaan heeft, dat is, uh, ik ga er nog even verder in kijken. Maar een uh, slinger van 67 meter... Dat is net zo hoog als de watertoren zo'n beetje hier. En daar ga je dan mee slingeren. Ja. Nou, dan mag je toch wel een beetje uit de weg gaan. Dat... En daarmee kan je dus blijkbaar laten zien dat de aarde draait. Dat is dan heel, heel bijzonder. Oké, okay, want dan gaat die <kwijls> bewegen. Ja, ik denk Dan dat door de balans ja, Hij is ja. natuurlijk zo groot dat ik het daardoor misschien kan zien. Ja. Uh, Waar er niet toevallig die dag? Dat weet ik niet. En de aarde kan ook nog bewegen. Nou, dat is allemaal vind ik niet leuk hè. In 2012, regisseur James Cameron daalt met een duikboot in de marine trog af tot. 10.898 meter diepte. En zo diep waren ze nog nooit geweest met een duikboot. En James Cameron kennen het ook allemaal van de Titanic. Die natuurlijk de Titanic heeft gemaakt. Ja. En uh, nou ja, goed. Uh, verder wat er nog speelde is dat uh, Vladimir Poetin in 2000 uh, de president wordt van Rusland. Ja. En dat is meerdere keer geweest. En momenteel is hij dan nog steeds... Uh, President van Rusland. En Verder hij het maar. hoe toepasselijk in 1977 Nederlands uh, voetbal elftal uh, verslaat België met 2-0. 2-0. Ja. ja, ja, precies. Dat was nog toen met was dat niet met nog Johnny Rep en onze eigen ja. Johan Cruijff. Ja. Johan Cruijff. Ja. die was nog toen onder ons. Nou uh, tot zover even wat er allemaal gebeurde door de jaren heen op uh, 26 maart straks de verjaardag en er zijn weer een aantal mensen jarig die we zeker wel kennen. Dus even kijken wat we in godsnaam nu weer op de radio gaan slingen. dat is een leuk plaatje. Ja, Alabama Shakes. Wat vind ik haar leuk. De gitarist. Pas twee kwam ze naar voren. Had ze weer een Emmy gewonnen geloof ik met iets. En dit is dus de oude plaats Hold On. Checks in de zaterdagmorgen kwart over negen. Fijn dat je toestel hebt aanstaan. En we zitten midden in het overzicht wat er, wie er allemaal jarig zijn. En nou doen we een kleine greep uit, want er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die jarig zijn. Een van de, geen, een van de personen die jarig zijn, is, is Ros. Ja, Daine Ros. Hoe, hoe ging, ging het ook alweer? En wie ging hoe ging het ook alweer? Oh, de ja. plaat voor Gay Nederland. Echt wel? Nee. Kom maar. Houten klas het. Er wordt vandaag 72. Maar liefst al, hè? Ja. En in 1948... Steve Tyler. Steve van Tyler. Van Aerosmith. Aerosmith. Oh ja, die, die had toen ooit een plaat... met uh, Run the MC, Walk This Way. Dat was deze plaat. Wel like lekker nummer ook. Dat was eigenlijk eerst een origineel van hunzelf. Later hebben ze Run the MC uitgenodigd. Toen dacht iedereen... toen ze het clipje zegt... hé, hey, dat is Mick Jagger toch? Van de Rolling Stones. En later ging hij echt commercieel. Toen maakte hij nu onder andere dit... Kotsmuziek, maar goed. Dat is volgens de film Armageddon... waar dan wel zijn dochter in speelt. Liv Taylor. Ah, oh, wat een heerlijke vrouwenplaat is dit ook, hè? Kijk even naar Jolande. Ja, ah, ja, ja een is wel een vrouwenplaat. Dus. Ja, zo'n stoerman man die dat dan zingt. Goed, die, uh, Steve ja. Tyler wordt dus vandaag... Uh, 68 wordt hij vandaag. Goed. En in 1949 is geboren Patrick Suskind, en die is... Uh, Heel bekend van het boek Het Parfum. Het dagboek van een moordenaar. Oh ja, dat is een heel apart boek. ja, dus, uh, ja die, die weet ik dan weer. Hè? <laughs> jij, jij bent van de muziek, ik ben van de schrijvers. Ja, volgens mij heeft ze... mijn uh, vrouw hem ook wel eens gelezen. Volgens mij, volgens ah. mij heeft ze wel stukjes uit Het voorgelezen, het ik, voorgelezen oh, aan jou? Dat is wel een oh. apart boek, dit mijn zeg ik. Van zo aan mijn oor en daarna beet hij me af. Oh, oh gezellig. En vandaag is de jarige Jennifer Grey. Jennifer, is dat van Fifty Shades of Grey? Nee joh, gek. Dat is namelijk van een film die we allemaal wel drie keer gezien hebben. Zeker weten. Nou, uh. Oh ja, oh ja, was zij. Ja, Was ja, dat ja. kleine meisje wel, weet je wel? Ja, die zo, dan opgetild ja. werd door Patrick Swayze. Dat moest wel een kleine zijn. Was dat toen met je kinderpode of niet? Of kon het net? Oh. Weet je wat? Dat was net een beetje op het randje. was in de jaren 80, van mij, 86, dat deze plaat groot was. Met uh, Bill Medley en Jennifer... Nou, ik weet niet wie dat meer zong. Maar in geval, uh, Jennifer Grey is vandaag 56 geworden. Uh, dit was haar grote, grote doorbraak, zeg maar, met deze film. Daarna heeft ze haar neus laten corrigeren. Dat is niet helemaal goed uitgepakt. Hmm. Toen, ze ging als bekende Nederlander of bekende Amerikanen, ging ze onder het mes. En ze kwam als onbekende persoon uit de operatiekamer. Uh, dus dat was echt een beetje fout gegaan allemaal. En uiteindelijk heeft ze alweer haar carrière een beetje op de rit gezet. Maar het kostte wel heel veel moeite. En hmm. later heeft ze er nog heel veel grap over gemaakt. Over die mis, ja, mislukte ingreep aan haar neus. Wie zijn er meerjarigen? Morgen <coughs> hier. 1968 is geboren. Martijn Crabé. Daar had jij ook iets van volgens mij? Martijn Crabé. Nee, ik had op internet even gezocht. Oké, okay. maar ja, ja, ja, hij heeft ja, zoveel gedaan. De voice, de voice Kids en de, al die andere programma's. En natuurlijk omdat hij de zoon is van Jeroen Krabé. Ja, het is wel grappig. God, dat ik, lijken die gasten allemaal op elkaar. Nou, het het grappige is, is, hij was bij, uh, volgens mij, Radio 3. Zoom 3 was je op bezoek. Even heel droog gehouden. Ja. En dat ging uh, een of andere, uh, uh, uh, noem je dat, Feest hadden ze. En, uh, omdat het zoveel jaar geleden was het op 40. Weet in ieder geval allemaal, ieder geval, en daar zat hij achter de microfoon met bril op. Toen dacht ik van, hé... Hey, dit, dit lijkt wel Jeroen Krabbe. Ja, Echt een beetje zo'n een spreken. oud onderuit gezakt met zijn bril op. Ja. Lezend van een papiertje. Ik moet zeggen, respect voor me. Hij kan nog steeds goede radio maken. Echt, dat, dat klinkt nog als een klok. Zeker weten. Ja. Vandaag ook jarig is Kast van Iersel. Kies van Iersel oh, ja. noemde hem ook wel. Ook Dishockey. En de stem van Sky Radio. En als je die googelt, krijg je ook een leuk filmpje dat hij uitlegt... dat hij presentator is bij Sky Radio. En dan doet hij één jingle en dan wordt er weer muziek geleid. Ja. En in 1971 is ze ook uh, jaar Anouk van Nes. Zij is een Nederlandse actrice. Ze heeft ook gespeeld in goede tijden, slechte tijden. Maar uh, ze heeft ook ooit uh, de John Krakop Musical Award gekregen. Want uh, voor, zij, zij zit nu veel in, uh, in uh, musicals. <laughs> dus daarom krijg je ook die musical award. En die, uh, ze heeft die gekregen voor haar rol van Tania in Mamma Mia. Oké. Okay. Degene die vandaag ook jarig voor zijn geweest, Teddy Pendergast. En Teddy Pendergast, uh, die had onder andere van die hele zoetsappige muziek. Een fragment hiervan. Echt een mooie neger. Mm. Wel in een heel aparte witte broek droeg hij. Oh. Met wijde broekspijp toen nog. En niet de jaren zeventig hoor dit. Maar goed, <coughs> je kent hem ook van Harold Melvin en hun Blue Nuts. Want daar was hij namelijk de drummer van. Oh, heerlijk. Ja, ja. Dat, is, dat was toen echt groot. Ja. Hij is helaas niet meer onder ons. Hij is in 2010 overleden. Hij was toen 60 jaar oud. Aha. Ja, dat is niet echt heel uh, erg leuk. En, en wie vandaag ook jarig is wel bekend. Hij zit regelmatig in het glazen huis. Ja. Gerard Ekdom. Ja. En uh, hij is van 1978. Dat is nog een broekje, hè? Dat is echt nog een broekje, ja. Jeetje. En vond hij vond zelf uh, laatst dat hij te oud werd voor Radio 3. En toen ja. is hij overgestapt naar Radio 2. Nou ja, ja. Dat kan je zelf ook uitpraten, hè? De, oh. En als je wel andere dishjokkies bij Radio 3 hoort. Maar hij was op zei, 14, Die mogen hè? van mij wel naar Radio 2. Dat hij is op, punt. Hij, Maar hij werd op zijn 14 al regelmatig gevraagd als drive-in jock. Ongelooflijk, hè? Dus vanaf zijn 14 is hij gewoon bezig. Ja, ja. leuk. Ja. Nou, dat is bij de meeste dishjokkies wel, hoor. die zijn eigenlijk echt gewoon jongens waren al bezig. Ja, en hij kwam bij, maar het leuke is wel te vermelden. Hij, hij kwam dus bij Stadsomroep Utrecht. Maar dat kwam door de DJ Fred Siebelink. Want hij kwam, uh, ik kwam Siebelink tegen op een dag. Hij herkende Sibelink aan zijn stem. En daarom sprak hij hem aan. Van, hé, hey, bent u niet Fred Siebeling? Ja. En hij van, ja nou, ja, nou ja, ik doe ook radio. Nou, ik zo vind jou zo goed. Nou, leuk, hè? Mag ik, nog een keer, mag ik bij jou in de studio even kijken? Ja. ja hoor. Mag ik even aan een knopje zitten? Ja, oh, ja. mag ik even aan je knopje zitten? Nou, dan <laughs> komt het dik voor elkaar. Tot dik voor elkaar. Goed, tot zover de verjaardagen. Okay. Uh, gefeliciteerd allemaal. Ja, nog en vele jaren, hè? Volgende week doen we weer een greep met andere verjaardagen. Ja, dit is een leuk plaatje wat ik eigenlijk helemaal vergeten was. Maar we draaien hem toch weer. De format... Zoek muziek op de format en she doesn't know it. Ja, she doesn't get it. Nou, bijna zelf. Ze begrijpt het niet. <laughs> en ze krijgt het niet. Goed. De zaterdagmorgen bij Toebak leeft tegen half tien straks alweer de Zandvoortse berichten. Lisbeth Chalek nog even feliciteer. Ze mag blijven zitten. Dat is toch wel goed. Ja, meeste mensen worden niet blij als ze blijven zitten. Maar zij wel. Nou ja de, de ja, ja, dus voor, ja, de meerderheid was uh, wel... Ja, de meerderheid... Oh, op die manier blijven zitten. Ja, de meerderheid was wel voor dat ze bleef zitten. Ze hadden natuurlijk wel een beetje informatie achtergehouden. Maar het was vandaag ook nog niet helemaal duidelijk... hoe de samenstelling van de vluchtelingen zou zijn. Van de statushouders hier in Zandvoort. Maar goed, uh, nog meer berichten zijn onder andere... Uh, dat is een jongetje van drie jaar die heeft in de nacht van zaterdag op zondag vorige week... onbewuste Aust Australische politie op het spoor gebracht... van de wietplantage van zijn ouders. Het jongen liep midden in de nacht over straat en niets meer dan een luier. Toen de agent hem weer thuis afleverde, ontdekte ze de plantage. Ze gingen naar binnen, maar de ouders waren spoorloos. Er waren nog wel broers van 16 en 18. Toen ging ze op zoek naar een derde broertje van 8, En toen kwamen ze echt bij een enorme wietplantage... En het huis zelf was in zeer slechte staat. In de koerslag lag alleen een melkpak en twee schijven watermeloen. Alle kinderen zijn uit het huis gehaald. Het broertje van achter is weggehaald bij de vader. En de moeder is aangeklaagd. tegen het in de gevaar brengen van een kind. en brokkenheid, betrokkenheid bij het telen van wiet. Naja, is toch wat uh, allemaal? Het is wel echt. Ik vind een... die mensen dat ze überhaupt dan, uh, uh, dan. hebben ze zoveel geld? Nou, dan kan je toch gewoon wel. Uh, dat? zorg dat je niet zoveel kinderen krijgt. En dat, oh, je, oh, en, oh, ja. en, en dat je mensen regelt die. Uh, oh, okay. Ja, Een goede ja. huishoudster te regelen of zo. Ja, precies. Ja. ja. Jij zit meteen geen kinderen nemen. Als je nog geld hoef je geen kinderen te nemen. Nee, maar als jij laat, voor jou druk heb, Ja, maar zorg dat je de rest goed regelt ook dan. Ja, dat lijkt volgens mij komen de bakken geld binnen. Ja. Nou, dat, dat weet ik niet. Dat is geld dat, dat denken mensen meteen maar. Ik bedoel, de belasting gaat meteen alweer uit. Oh, nou, de wietpontage opgerold Oh, die zit hier al tien jaar natuurlijk. Ja. ja, Nou goed, als je dan wietpladage moet beginnen, dan moet je eigenlijk je huis regelmatig laten taxeren. Dus dan moet je de wietpladage er even helemaal uithalen. Dan laat je iemand er doorheen lopen, je gaat het taxeren. En dan heb je ja. officieel op papier dus dat dat nog getaxeerd is. Dus dan kunnen ze niet verder gaan rekenen dan toen. En als je dan weer het wietplantage bouwt, dan kan je gewoon voor een, voor een jaartje uh, bijvoorbeeld blijven zitten. Dan na een jaartje haal je hem weer leeg, laat je het weer taxeren, heb je weer op papier dat er iemand binnen is geweest. Oh, oké. Okay. Dat doen mensen soms nog. Oh, uh, ja. Even een tip hier: ja, niet dat ik zelf een wietplantage heb. Je mag bij mij thuis nou, ja, kijken. Dan heb je kunt. wat ruimtes bij, uh, erbij. <laughs> ja, dat is waar, maar is het niet voor een. Uh... <laughs> Als ik niet denken, een hele huis wordt uitgewoond, hè? Dat ja. moet je bij een ander man een huis doen, had ik begrepen. Ja, dat is waar. Ja, bij ja. iemand anders in huis, moet je een wietmandaanje beginnen. Niet bij jezelf in huis, dat is niet zo'n slimme stap om dat te doen. Goed, Dit is uh, Toepak het is tijd voor geinige muziek. Stak de Zandvoortse berichten. Maar eerst het plaatje, ja, wat toepasselijk is natuurlijk. Het heet Oceans en het komt van The Ghost. We fell in love, oh. right by the ocean, made all our plan.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 plek om verliefd te worden. Het strand, right by the ocean. De band heet Coasts. Je zaterdagmorgen is niet compleet met Wilco, Jolande en Marcus. Ja, sorry. Dit is Toebak Leeft. Uh, Marcus is er vandaag niet, dus die, moet we, die heeft even verstek laten gaan. Zaterdagochtend is niet compleet. Ja, dat hadden we al gehad volgens mij. Maar goed, uh, Toebak Leeft op de radio. Uh, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, ja. ja, ja precies. Ja, dus uh, de slijterij van Dirk 3 aan de burgemeester. Aan de burgemeester Engelbertstraat Sorry. was dinsdagavond 19 januari 2016 het doelwit van inbrekers. Kort voor negen uur s'avonds kwamen drie mannen aangelopen. Eén raam werd vernield en een van de mannen kroop door het gat naar binnen. En deze dader pakte vervolgens vier flessen drank en gaf deze aan de personen die buiten stonden te wachten. Vier flessen drank en that's zit en dan zoveel schade. Jezus, maar ja, Eerder op die dag waren twee van de drie mannen in de sluiterij op voorverkenning geweest. En daarbij zijn ze vastgelegd op bevakingscamera's. En dan nou, nou denk je van, ja weet je, 19 januari weet ik niks meer van. Nee. Maar de politie heeft dus besloten om die uh, artikelen, om, om die foto's... Zijn echt van zijn verdachte. Een hele duidelijke foto's ja, hoor. Echt om die uh, te publiceren. En wij hebben ze echt als uh, hele keurige Zandvoorters gedeeld op onze uh, radiopagina. Of kijk anders even bij Zandvoort Nieuwsblad, uh, zandvoortse courant.nl slash nieuws. En uh, kijk even of je ze kent en uh, geef het even door. Wellicht dat Dirk van der Broek, als je de juiste daders aanwijst, dat je misschien wel een gratis flesje drank krijgt van hen. Ja. Het zit er zomaar in. Ja, misschien kunnen ze ook de nieuwe vakgespuller worden. Dat ze het gewoon ja, leren. Ik maar het dus zijn wel hele duidelijke foto's. Dat is een ding wat zeker echt is. Echt hele duidelijk. Je kan bijna gewoon zien wat voor merken je zijn hebben. Maar hoe weten ze nou dat het dezelfde zijn? Misschien door de kleding of zo? Denk ik. Dat zou kunnen. Nou ja. Goed, dit, dit, ja, dit moet op, op te lossen zijn. Ja. Als die er uit Zandvoort komen, sowieso... Nou ja, in Amsterdam is het ook uh, wel te doen. En, want Zandvoort en uh, Amsterdam uh, moet, moet gewoon hetzelfde worden. Wim Peters, een heel groot stuk in de, in de Zandvoortse krant te lezen. Hij is een soort jot noemt hij zelf. Hij wil al ruim 30 jaar dat Zandvoort en Amsterdam één worden. Dat Amsterdam, zeg maar, uh, dat zand wordt de waterkant wordt voor Amsterdam. En we zijn natuurlijk nu een beetje toegevoegd aan, uh, uh, uh, noem je dat nou? Aan, uh, uh, aan Haarlem. Haarlem. Ja, ja. maar ja, Haarlem ligt uh, de grens aan ons, Amsterdam niet. Nee, dat is waar. Maar goed, in Amsterdam zitten de toeristen en de toeristen, die hebben geld mee... en die zitten daar in een hotel... en die zegt van, die moeten we deze kant op, uh, op lokken. Ja, en, nou ja, het is zo'n mooie verbinding met die trein. Je bent er gewoon echt zo. Je bent er zo, het is echt de waterkant van, van Amsterdam-Zandvoort. Dus uh, hij is er fanatiek mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Hij wil ook de politiek in. En hij zegt, van, dat plan... Voor die Watertorenplein, weet je, om daar uh, appartementen te gaan bouwen... is natuurlijk allemaal wel leuk. Je kan veel beter daar een hotelketen neer gaan zetten... om nog meer toeristen aan te trekken. En hij zegt van, uh, als voorbeeld, Noordwijk. Daar hebben we bijvoorbeeld uh, Oranje hotels geplaatst. En daar is uh, Nederlands voetbal natuurlijk uh, uh, daar regelmatig te vinden. Maar ook komt daar bijvoorbeeld een televisieprogramma vandaan... van Harry Mens. Elke zondag allemaal publiciteit. Hij zegt van, dat kunnen we hier in Zandvoort ook gaan opzetten. Dit is een beetje een suf dorp, dorp aan het worden. Ja, dus ja. dat is ah ja. zijn idee, of je het gaat redden. Betwijfeld. Het het door. Door. Nee, Ik moet het nu even tegenspreken. Ja, want kom, uh, kom, kom, kom afgelopen maar week was de negende editie van de oh. Runners World Zandvoort Ja. Yep. En er zijn diverse records gebroken. Maar ook op het gebied van fondsenwerving. Het ja. door de Rotary Club Zandvoort geselecteerde hoofddoelstichting Hartekind heeft een cheque overhandig gekregen van maar liefst 75.000 euro. Zo. Dit is echt wel een bijna ongelooflijk record dat in de toekomst moeilijk te verbeteren zal zijn. En uh, ja, ik, ik heb er zo van. Uh, de stichting, het is alleen maar goed... die zet zich in voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen. En het was gewoon wel een geweldig weekend. Ja, nou, we hebben goed. genoten met z'n allen van ja, al die uh, sportieve echt. mensen. Het was niet te warm en ook niet te koud. Klein beetje motregen. En we, we zaten wel een maandagochtend van... we doen al die toiletten voor de deur eigenlijk. Want toen realiseerden wij van... ja als al die mensen uitgerend zijn... Dan ja. gaan ze daar wel eventjes... Uh, ja, ze, uh, uh, uh, gaan ze helemaal los. Gewoon, maar niet uh, lekker alles zitten. Maar, <laughs> nee, ik zou niet gaan gehoord. zitten in zijn uh, bakkie zeker niet. Ja, nee. Goed, tot zover de berichten Ik zit even te kijken. We hebben vandaag weer ruimte gemaakt voor de keuze Ik heb hem nog niet overhandig oh, gekregen. Ja, Dat hoort ons officieel ik heb, omdat, puntje in. Paul, Paul de Leeuw vandaag jarig. Is. Ja, hoe oud is hij jarig geworden uh, vandaag? Hij, hij is van 62 volgens mij. Even kijken. Ik had, ik had hem opgeschreven. Paul de Leeuw. Nee. Okay, ja, 1962. zei je dus wordt vijf, 54. 54. 54. alweer. En ik, ik stem voor nummer 17. Blijf bij mij met Rutje samen. Dat vond ik altijd wel leuk. Ongeleufelijk. Ruud, Ik in denk dat nou kan ik eindelijk, uh, eindelijk een uh, Nederlands plaatje. Nummer, nummer 17 deze. wordt het? 17, ja. Nummer 17. En Het is toch live ook. Nou, hoe heerlijk. Paul de Leeuw dus. En Rutje kut.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 Na nou, zoveel goeds kan ik je niet meer laten gaan. Blijf bij mij, blijf bij mij. Een mooie lot gestaan, dus ik vraag je, blijf bij mij. Je denkt aan mij, de buitenwereld heeft altijd gezegd dat wij Wij elkaar horen, als de zon en de maan Maar nu jij hier bent, en nu ik hier ben, lijkt de wereld stil te staan Blijf bij mij, blijf bij mij, blijf bij mij, Nou zo. Echt. Je gelooft gewoon niet. Ik, ik word zelfs een beetje... Ik word er een beetje mistig van. Maar goed, die muziek kan je toch verwachten. Paul de Leeuw samen is jarig met... Hij vandaag. Dan mogen je gewoon een plaatje van hem draaien. Ja, Richard. Ik had ook, ik had ook uh, Diana Ross kunnen draaien. Diana Ross? Ja. Ja, goed. Dat had ook gekund. Maar Ain't kon... no Martin high enough. Ja. Ja. Is ook lekker. Ja, nou ja, goed. I'm coming out vind ik altijd wel leuk. I'm coming. Nou goed, ik krijg een melding binnen. Wat voor melding krijg ik? Oh, het is schadelijke software gevonden op mijn computer. Nou, dames en heren, we sluiten af. Nee, oh, hoor. jeetje. We gaan helemaal niet afsluiten. Nou, gek ja. geworden, zeg. We zijn er nog lang niet. De is Toebak leeft Want met tien uur straks in de morgen, Zandvoort. Blijven ja. uit de hoogland. Hallo, uh, microfoons zijn weer getest. Ik uh, ben benieuwd. Er, uh, er is uh, in een gemeente in, in Delft-Zeil. Ja? Uh, daar hebben ze mensen de bijstand hebben ze een boodschappenles gegeven. Oh, ja. nou, kijk. Ik denk dat ze dit sowieso wel kunnen doen met oudere mannen... Ja? die altijd de afhaalmaaltijd halen. Maar, uh, Wat is dit nou weer was... discriminerend gedrag? <laughs> ja. zeg, oudere mannen die maar altijd afhaalmaaltijd... de. boodschappenles was onderdeel van het reïntegratietraject Fit voor Werk. Ja? En mensen in de bijstand gaan tijdens dit project drie keer per week sporten... om ook, ook zo'n zelfvertrouwen en conditie te verbeteren. Maar een groep van zo'n twaalf deelnemers moest dinsdag ook mee naar de supermarkt... om les te krijgen over gezond eten. Maar zeg, is dat zo dat ze... Meneer! U mag u nu jas pakken, u gaat nu mee, we gaan sporten. Gaat dat zo? Ja, misschien, ik weet het niet. Ja? Maar uh, er was een, een dame die had dus op Facebook gezegd... Van, ik kwam dinsdag kwam op bij de Lidl een kennis tegen. Hij schoof zijn karretje wat mismoedig door de winkel. Hij bleek niet zomaar boodschappen te doen, maar op cursus te zijn. En uh, het alle andere winkelpubliek die hem allemaal zagen... Ja? werd de inhoud uh, uh, uh, werd aan een kritische blik van de cursusleider onderworpen. Wel gezond, niet gezond. En de kennis keek mij aan. Ik schaam me hartstikke dood te Dat was dus inderdaad een man. Ja. En uh, ja, ook iemand van de cliëntenraad van de Intergemeentelijke Sociale Diensten uh, is er boos over. Want de cliëntenraad controleert wat, uh, wat uh, ze daar doen in Delftzeil, en geeft hmm. advies voor verbetering. En hij zegt, het is een mensonwaardig uitstapje geweest. Sterf van de normen en waarden. Ik denk van nou jongens, het is wel. Ik kan het ook wel een beetje overdreven. Ja, maar dit is voor de toekomst op. hoor. Dat ze gewoon echt. Ja. Dat die, in, die komen die wijken binnen. Ik bedoel, ze hebben natuurlijk ook heel veel wijken in België al een beetje niet uh, in de gaten gehouden. Dat gaat nu echt fanatiek veranderen. Nu gaan ze wijken in de gaten houden. En ze gaan mensen op, op straat aanspreken. Maar dat mensen zich dan zo schamen in de supermarkt. Dan doen ze nooit boodschappen of zo. Ja, blijkbaar. Ja. Dat ze ah, ja. uh, alles alleen maar uh, laten bezorgen. Maar ja, na alle commotie is het uh, reïntegratietraject direct stopgezet. De gemeente zegt achter de intentie te staan. Ja? Maar uh, ja, de manier van uitvoeren roept vragen op. En het is zeker niet de bedoeling dat de deelnemers zich ongemakkelijk voelen. Nee. Nou ja. Oké. Okay. Ja, Even de nu, spijtbetuiging. We leven nu, nu nog in de tijd dat we allemaal vrij, of nu allemaal gewoon zelf boodschappen uh, mogen doen. Dat, dat duurt natuurlijk niet, niet heel lang. Weer misschien nog een jaren vijftig. en dan wordt gewoon boodschap voor ons gedaan. Ja. En dat zijn dan uh. allemaal uh, goed bevonden producten. Daar mag je uit kiezen. En dan moet je van tevoren ook aangeven wat je gaat eten natuurlijk. Want uh, je kan niet zomaar alles zomaar in je mond gaan stoppen. en verwachten dat de zorgverzekeraar jouw operaties gaat uh, bekostigen. Dan kan ja. je het ook echt op je buik schrijven. Die tijd is echt geweest, dames en heren. En dat je alles zomaar kan eten. Ik zit even te kijken, het is tijd voor een volgend plaatje. En ik zie dat mijn cd-speler... Ja, sorry. Ik draai vervuild nog, is met Paul de Leeuw. Ja, vervuild is met Paul de Leeuw. Hij doet het er dus, ja, doe gewoon niet meer. <laughs> ik zit even te kijken of hij nou wel uh, <laughs> nog iets gaat lezen. Anders moet ik toch een alternatief gaan bedenken. Ja, hier heb je Paul de Leeuw. Nee, hij doet het niet. Dus en dat wees niet. De armoede verloren. Oh. Nou, ik, zit, dus ik heb hier nog een cd-tje. Anders dan moeten we toch overgaan op een andere manier van... Muziek draaien, wat is dit nou weer voor? Wil je geen Paul de Leeuw meer in mijn programma draaien? Want de hele cd spellen zijn helemaal verslag. Allemaal? Ja. Dan moet we toch maar naar die Spotify. Ja, ik geef hem nog één kans. Misschien doet hij dat ook niet. Is het een heel veel grappigheid, Welke artiest wil je hebben? We kunnen het gelijk doen. Oh, je hebt hem klaarstaan al. Spotify? Nou, niet deze. Doton. Doton? Oh, we doen gewoon Doton. Oké, ik zet hem aan. Ik zeg even of Doton werkt. Start hem eens, kijken wat er gebeurt dan. Ik heb hem gestart. Denk ik. oh ja, dood dan. Nou, ik ga mijn cd spelers even op orde brengen. Misschien kunnen ja, we straks nog een kleine listen volgen. Ja, dat is goed. Kom op! Run past the rivers. Run past all the light. Feel it crashing and burn.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 Crying out loud Burn the bridges in our town Till In de zaterdagmorgen vanuit Zonnig Zandvoort. Fijne toestel op aanstaan. En, uh, Ja, nou goed. Uh, ja, ik wil zeggen, uh, kom deze kant op of zoiets. Waarom ook niet? Het is uh, tijd voor. Uh, Waar is het tijd voor eigenlijk? Uh, nou, voor een nieuw bericht. Voor een nieuw bericht? Ja. Ik vind het mooi. Er is een 89-jarige vrouw uit de Duitse gemeente Waldkraiburg. En die krijgt 18.500 euro terug. nadat ze opzettelijk bankbriefjes had verscheurd. Okay. De hoogbejaarde vrouw scheurde tientallen briefjes van 500 euro. Die, ik heb nog nooit in mijn handen gehad. Opzettelijk kapot, want ze was bang dat ze zou worden bestolen. En die gescheurde brieven bewaarde ze vervolgens in de diepvries. Maar eh, ondanks dat de vrouw het geld opzettelijk had beschadigd... besliste de rechtbank dat ze haar geld terugkrijgt. Volgens haar advocaat is de vrouw verward... en niet in staat om heldere beslissingen te nemen. En eh, ze is dus niet verantwoordelijk voor haar daden. Dus nou ja, maar ik denk helemaal in de war. Ik denk gelukkig had ze geen shredder in huis, anders wordt het nog moeilijker. Ja. Nou ja, goed, ja. ja de... My God. My God, zeg. Ja. De Amerikaan James Myers vergat 14 jaar geleden om een videoband terug te brengen naar de videotheek. Deze week kreeg hij bezoek van de politie. De politie heeft blijkbaar weinig uh, iets anders te doen. Uh, ze gaan dus deze man bezoeken omdat hij een videoband thuis had staan. En de videoband uh, had de naam uh, Myers Got Fingered. Oh, ja, dat is niet wat jij Beetje denkt, maar dat is, tekst. dat is gewoon dat je de middelvinger krijgt, zeg maar. En, uh, hij moest dus een boete betalen van 180 euro... En het grappige is dat de acteur Tom Green, die ook de film had geschreven, geregisseerd en ook de hoofdrol heeft gespeeld, die vond het zo belachelijk een videoband vergeten terug te brengen en dan krijg je een boete van 180 euro dat hij de boete heeft betaald. Maar goed, deze uh, James uh, Meyer moet wel voor de rechtbank verschijnen, want zo is het nou eenmaal 27 april komt hij voor de rechter omdat hij gewoon die videoband niet terug heeft gebracht. En het grappige is, de videotheek waar hij had geleend is al jarenlang geleden, is hij failliet gegaan. Dus oh, okay. die zij hebben dus echt niks te doen daar, blijkbaar. Daar ja. komt het een beetje op neer. Wat leuk. Ik heb hier een bericht wat jij heel leuk vindt, denk ik. Brandos. Ja, er is een school in, uh, in uh, Schotland. En uh, die school die laat dus alle kinderen elke dag anderhalve kilometer hardlopen. En het resultaat liegt er niet om. Oh? Want uh, het werft de vruchten af. Want volgens de leerkracht is het gedrag van de kinderen verbeterd. In de, dus ze zijn niet agressief of wat dan ook. En veel belangrijker, nog geen enkel kind kampt met overgewicht. Hey, en het kijk. systeem zou in alle Britse lage scholen moeten ingevoerd worden... vinden heel wat mensen nu. En er zijn al zo'n 500 scholen in onder meer Londen en Wales. Die hebben het goede voorbeeld intussen al gevolgd. En het is een verwezenlijking waar directrice Elaine Willey... van de St. Ninian School bijzonder trots op is. En maar uh, is dat in het begin van de dag of uh, halverwege? Nou, ze zegt... Uh, ze, ze, ze, uh, of kijk hoor, ja, het is best wel een groot artikel. Ja, ik zie het. <laughs> Hartstikke idee, dat over hardlopen, gewoon een rondje lopen. Ze zeggen zelf: van het, de, leerkracht, de leerkrachten beslissen zelf wanneer het hen het beste uitkomt. Oh, okay. Niemand wordt gespaard, enkel ijs of hevige regen, kunnen route in het eten strooien. Oh, okay. Maar er is ook zelf nog een speciaal parcours rond het sportterrein uitgetekend om de kinderen hun toertjes te laten lopen. Ja, er is ook altijd gym op school. Dus je denkt, dit is niet echt vernieuwend. Ja. Maar echt intensief, uh, ja, een stukje hardlopen is natuurlijk niet verkeerd. Zeker op een dood moment. Ik bedoel uh, een uur of twee of zo. Ja, ik, maar ze zeggen wel ook van de, de World Health Organization, die beschouwt dus obesitas bij kinderen als een van de grootste uitdagingen. En in de UK uh, heeft dus 10% van de vier en vijf jaar al overgewicht. Zo. En als ze de lage school verlaat, is dat al 33 procent. En vorige week nog wees de teller op de weegschaal bij een kind in Birmingham... al meer dan 100 kilo aan. <tie> en de leeftijd tussen de 10 en 12 jaar. Okay. Dus uh, experts raden al alle kinderen aan om 1 uur per dag fysiek actief te zijn. En anderhalf kilometer was het volgens mij. Dat is wel een, te een, doen. Ja, het is wel een kwartier. Ja, maar ja, ja als je mee begint altijd. Ja, een kwartier op een dag is nog allemaal best wel te doen, zeg maar. Ja. Goed, Dead had ooit een hit. Dit was hem. Een... The Fields. Ed Maus had ooit een plaat, een hit. En dat was deze plaat, Het heet uh, Field. Het is uh, zaterdagmorgen. Ik zit nog even in de krant te kijken. En vandaag een heel groot artikel te lezen over de Arabist. Uh, ah. Arto van Ammerongen, die heeft acht jaar geleden een, een boek geschreven. Het heet uh, Urabia. En die uh, heeft vooral heel veel geschreven ook over die molen, uh, Molenbeek. Waar het allemaal fout is gegaan natuurlijk. En, en meer van die wijken daar in Brussel. Die, waar het totaal geen zicht is gehouden op uh, mensen die daar wonen. Hij zegt, had toen al acht jaar geleden al waarschuwingen. Geuit. Hij werd toen een beetje verketterd. Zo van nou hou op man met dat negatieve gelul van je. Maar nu, ja, hij woont ergens in het buitenland. Portugal geloof ik. Helemaal als uh, kluizenaar. Hij heeft zich afgezonderd. Maar hij heeft nog steeds wel een hele goed beeld om de wereld toe in elkaar zit. Hij was zijn tijd ver vooruit. Hij wordt nu uitgenodigd overal gesprekken te doen. En uh, hij zegt ja, ze hebben het gewoon allemaal sla, te sla, sla, sla bakken. Ze hebben het gewoon echt niet niet in de gaten gehouden. Het is wel zo knullig... als je het ook allemaal leest. Je denkt, het was allemaal vrij duidelijk. En nu... Uh, ja, moet, nu moet het ingehaald worden. Mm. Dus deze... Uh, Arthur Ammerongen heeft een boek geschreven... dat heet dus Arabia. En dat uh, gaat dus uh, over Brussel. Uh, Brussel. Brussel ja, ja, dus is toch wat allemaal. Ja, wat zei uh, vandaag ook weer... Uh, de, de, de buitenlandse minister van Amerika. Wat zei hij ook weer... Wacht even hoor. nee, wacht. Ik zit van alles weer door elkaar te Waar gooien. Ik maak er een rommeltje van in dit radioprogramma. Uh, deze buitenlandse minister van uh, Amerika zei... Ik ben Brussel. Precies, ik ben Brussel. Oftewel, dat was... Uh, hoe weet je nou ook alweer, die, uh, uh, John Kerry van uh, Amerika, die zei dat. Nou, goed nog andere dingen die uh, ons bereikend. Ik zie die nog moeilijk aan het lezen binnen ja, de bericht. Ja, ik, ik zie hier een heel leuk bericht. Ja. Er is een inbreker en die uh, we had ingebroken bij meneer James Wood... En, uh, ja, James, James Wood? Ja, James Wood heet hij. Hartstikke maar Je gaat kijken als je niet achter je aankomt. Want hij heeft een hele grote ja. knuppel. Maar uh, hij besloot ook nog eventjes uh, zijn oude kleren bij James achter te laten. En nieuwe kleren aan te doen van, van die James. En zijn Facebook te checken. Hij vergat dus uit te checken. Ah, En uh, super. toen de man thuis kwam, zag je dus uh, die natte kleding en dat de spul ontbraken. Ja. Nou, en hij kroop achter de computer. En zag je het Facebook-profiel van Nicola. Inclusief zijn telefoonnummer. Dus Wood stuurde de inbreker een bericht met de vraag. Uh, uh, hoe hij de vergeten kleding aan hem kon teruggeven. En uh, de inbreker reageerde. Nou, we zien elkaar vanavond wel. En Wood dacht dus dat Wick onder de indruk was dat ze kleren terug zou krijgen in ruil voor de gestolen spullen. Yeah. Maar op weg naar Wood uh, werd de inbreker uiteraard gearresteerd door de politie. En had, hij kan nu een flinke gevangenisstraf en boete verwachten. Dat ze in de auto gewoon die computer had meegenomen. Dat had in ieder geval langer geduurd voordat Nicola weer was gepakt. Yo, hij had gewoon die computer mee moeten uh, nemen. Ja, ja, goed. Ze hebben nu een beetje. We got hem. Precies, ze hebben hem. Ja. Nou goed, het schijnt ook wel de, de, de tweede grootste man van IS hebben ze gisteren ook opgepakt. Ik kan zijn naam niet uitspreken, maar goed, het, het schijnt ze zijn goed bezig uh, ook in ah. Amerika. En James Wood, is dat de bekende James Wood? Nou, daar moet ik even naar kijken. Ik, ik wil zeggen, wat, dat is toch die, die in allerlei tv-series heeft gespeeld en bekend staat om zijn hele grote pl plaspiemel? Of is oh, dat toevallig op dezelfde ik niet, hoor, Dat hij een bos bouwt voor de deur had. dat is meestal wat erboven, toch? Eh, uh, meestal erboven? James Wood, dit is, dit is een James Wood in de UK, maar ik weet niet of dit oh, hem is. Okay. Maar ik dus heb ook Wood een misschien. New Yorker. Nou ja. Nou, het, uh, wordt uh, je Wood, is inderdaad uh, ja. deze weer. Ja, die James Wood. Nou, die ik, je ik weet niet of dat hem was. Echt goed gebekt. Hij speelt ook een advocaat volgens mij. Daar was je, kom je ook wel goed ja. in. Uh, ja, hij heeft een. Hij heeft echt zo'n type dat één wenkbrauw omhoog doet... en je je aan aankijkt, waardoor je gelijk alles bekent. Ja, dat dus je denkt... Mm, je geeft bekend, je gelijk hè? over. Ja, precies. Nou, een van de laatste plaatjes voor 9 uur is... Jawel, Mike Snow heeft een nieuwe CD uit. Het is wat poppier dan al wel gewend zijn van ze. Dit heet My Trigger. Even de laatste plaatjes die ze uit hebben gebracht. En die heet dus My Triggers. En we lopen weer tegen het einde van dit radioprogramma. En ja. uh, uh, sorry, deze week spelen we niet het spelletje. Wat zit er in de koffer? Nee. nee. Dat doen we volgende week nou al. Wat ja, nou, ja, is we we niet toepasselijk? Dat, dat we kan we natuurlijk allemaal helemaal niet hebben. Ik had dat er paaseitjes in zouden zitten. Ja, dat, dat, is, dat maar hoop maar, ik ook elke uh, keer. Ja, ja maar, ja. Ja. maar, maar ik heb echt zo veel, ja, waar, hè, van, van. Waarom vier uh, paasden weten we het allemaal nog? Nou ja, er is vanavond een, een paaswaken. Ja? En dan uh, hier, hier wordt vanavond, wordt, gebeurt vanavond het echt, hè, dat die, de resurrection dat die uit het graf opstaat. En ik heb zo van, oh, wauw, ik heb zo van... Eigenlijk moet ik met dit, dit soort hoogtijddagen eigenlijk ook naar de kerk. Nee, dat is eh, geen heilig. Is dat schijnheilig? Ja, dat is schijnheilig. Nou, normaal heeft hmm. je niks vinden, vind, maar even een beetje sfeerproeven, zeker. Ja, ja ik, wou toch, ik wou toch die ja. basiliek al een keer zien, maar ja...